Mathieu Vu is de feestelijke afsluiter van weer een jaar Amusez-vous. En uh, deze finissage gaat door in het Bellevue Museum in Brussel. Met soirée sur l'erbe wordt het museum ingepalmd met een soirée vol performance Danstheater. We hebben Christophe Lowick van, van de organisatie in de studio um, hier uitgenodigd om wat meer te komen vertellen. Dag Christophe, ik Goeden had het toch fout Jan. gezegd dan. Ik heb het zo gezegd. Ja sur Surlerbe, die naam komt me ergens bekend voor. Ja, het komt inderdaad van sur Surlerbe, van Manet, vermoed ik. Maar eigenlijk heeft het werkt te maken met de avond zelf, dus het kind moest een naam hebben. We vonden dat het bijzonder goed klonk. En het is ook zo dat we in de tuin zelf ook iets gaan doen, dus in de tuin van het museum, van het Bellevue museum, gaan we een vuif doen eigenlijk, met medewerking van jullie sympathieke collega's van FM Brussel. Ja. Dus vandaar soiré sur Voilà, dus het vat eigenlijk um, het idee van een museum samen met ja. uh, Tuin en... Voilà, en het feest, museum vooral ja. toegankelijk maken voor jongeren, hè, dus het, uh, zodat het aangenaam wordt om daar een tentoonstelling mee te fikken. Dat is eigenlijk de bedoeling van Amuse-vous in het algemeen. Voilà. Um, maar met soiré sur wordt ook de tentoonstelling Mathu-vu afgesloten. En uh, hoe kijk je nu terug op uh, die tentoonstelling? Wat was er eigenlijk allemaal te zien? Wel, het was een, een kans voor tien jonge Brusselse kunstenaars om eigenlijk hun, hun kunsten te tonen, maar vooral beeldende kunst. En dat zijn uh, er beginnende kunstenaars die nog geen grote namen zijn. Dat zijn Gunter Morio, Joachim Deville, um, Jan Verbrugge. Enfin, dat zijn namen die voorlopig weinig zeggen, maar ooit zullen die klinken als, als klokken, um, denk ik. Uh, ja, het, zijn, het is twee maanden dat zij de kans hebben gekregen om die tentoonstelling daar uh, te hebben. En daar is wel wat volk op afgekomen. Ja. Uh, er is ook heel wat te doen geweest, heel veel persaandacht, niet altijd uh, even uh, positief, maar toch veel persaandacht. Ja. Want het is inderdaad ook een, een werk gecensureerd geweest. Ja, nu, het die censuur, door. vooral de duidelijkheid Marian, die, uh, die is er niet meer, dus je kan het werk volledig in zijn uh, oorspronkelijke staat bekijken. Want wat, wat was daar nu precies gebeurd? Wel, het is een uh, werk, en nu moet ik je heel diep nadenken, van uh, ja, Grete van Oudgaarde, dat uh, is ook een jonge kunstenares, en zij had uh, Fabiola en Baudewijn, dus het ultieme koningspaar, had zij geschilderd, en dat was in een rozentuin, en daar waren er twee dobbermannen vermoed ik, twee honden van voor, of drie honden van voor geschilderd, en dat was een soort symboliek voor het feit dat, je de, koning, dat de koning eigenlijk niet zo vrij is, een beetje voor de afstand tussen de burger en de koning, het feit dat de koning... Um, of het koningshuis of het koningspaar eigenlijk ja, een beetje eenzaam was en, en het zich niet helemaal kon uiten zoals het wou, het was gebonden door de, door de functie. Ja. Dat was de symboliek erachter en uh, het was misschien een beetje shockerend voor de modale uh, Bellevue museumbezoeker. Ja, en dan hebben ze daar maar zo'n lullig dingetje voor gezet. Ja, wel, maar ik moet zeggen, daarna is alles... Uh, in orde gekomen. Alles in orde gekomen en je kan het zeker nog gaan me zien. Ik zou zeggen, het is, het is de laatste kans, dus morgen ga het alsjeblieft bekijken. Ja, um, maar ligt de soirée een beetje in de lijn van de tentoonstelling, uh, Mathieu -Vu? Um, zijn, zijn er ook kunstenaars? Uh, zullen de kunstenaars zelf ook aanwezig zijn op de soirée? Oh, wel, ik hoop het. Ze zijn in elk geval uh, zeer hartelijk uitgenodigd en ze moeten niet betalen. Dus, uh, <laughs> jullie luisteraars, als jullie dan komen, voilà, dan moeten jullie die 4 uh, uh, euro betalen. Maar ze hoeven dus niet te betalen. Maar ik hoop dat ze daar zullen zijn. Het is wel zo dat dit volledig iets anders is. Het is een uh, finissage en we gaan naar dans brengen, een modeshow. Uh, ...performance, uh, een kortfilm gaat getoond worden. En dat is allemaal een beetje los van die beeldende kunsten. Dus het is niet zo dat het uh, in het verlengde ligt. Het zijn wel bijna allemaal Brusselse kunstenaars. Dus dat proberen we wel als, als draad erin ja. te krijgen. En kan je een voorbeeld geven van... Uh van hier op, de, op die avond? Well, ik, zal, ik zal het even kort, uh, heel kort overlopen. Dus, het uh, uh, dus ook die mengeling van dans en theater waar jullie het daar straks over hadden. Uh, dat is ook weer hier het geval. Dus uh, Jeroen Bayens en Dorothee de Pauw. Uh, er is een kortfilm van uh, Joachim Devillé. Uh, het heet En Tartung, Black Mouse. Ik heb het helaas zelf nog niet gezien, dus ik ben even benieuwd. Maar het wordt dus ook live begeleid door uh, muziek van, uh, van Maarten Buil. Er is ook een muziekgroep, Bastard Nation, uh, van Joy Adegoke, die komt uh, spelen. En dan zijn er DJ-sets, een mode ook. Die mode dat is misschien interessant. Er is een vrouw, een vrouw van Panamarenko, die uh, gaat dus ook een, een, een kleding, uh, kleding ontwerpen. En uh, die laat zich inspireren door Panamarenko zijn werken. Dat is misschien wel leuk om te uh, weten. Uh, enfin, dus dat is een beetje een amalgaam van de kunstvormen. Uh, allemaal op één avond voor de luttele som van 4 euro. <laughs> en ik heb gekeken en er is in Leuven niks te doen morgen, dus... Uh... daarheen nee, dan. Geen excuses. Uh, nog even over, um, over de tentoonstelling. Daar, daar werd eigenlijk verwezen naar Belgische geschiedenis. En is de soirée ook een soort van terugkeer naar vroeger? Uh, nee, ze hebben wel uh, de kans gekregen, of tenminste, we hebben wel gezegd: van je mag altijd je, je, je persoonlijke band met België, of wat België voor jou betekent, uh, gebruiken in je kunstwerken. Maar het is niet zo dat we daar heel streng in, zijn, in geweest zijn. Dus ze uh, moesten vooral uh, de allerindividuele expressie van de allerindividuele emotie tonen. Ja, zoals dat, en dat, was in, dat was het ook okay. Ja, maar waarom hebben jullie er eigenlijk voor gekozen om, zo, um, om het Belgische te benadrukken? Maar dat heeft te maken eigenlijk maar al met het museum zelf. Uh, dus het Bellevue Museum is echt het, het museum van het Koningshuis. Als je daar komt, dan kan je van alles leren over het Koningshuis. En over een beetje Belgica-papa, zo echt Belgique van de uh, uh, jaren 50. Komt daar tot leven, zo. De koekjesdozen, nostalgie en zo. Oh. Um, ja, het museum straalt dat echt uit. Voilà, uh. en dan meteen tegen de schieneschoppen. Uh, voilà, zo voilà. zijn we <laughs> dan. Dus, um Herhaal het nog eens, waar en wanneer kunnen we precies precies... Oké, okay, dus morgen, vrijdag, uh, dus 25 april, uh, vanaf 8 uur in het Bellevue Museum. En dat is gewoon de trappen naar omhoog aan het Centraal Station in het Bellevue Museum. En voor 4 euro kan je daar binnen voor een hele avond uh, kunst. Christophe Lauwiek, heel erg bedankt en veel succes morgen. Graag gedaan, dank je.